Gelukkig wel. Hey Maarten, zit je te denken? Hé, hey, Ad. Wel <laughs> terug in Helsinki. Hoe was het? Even wachten. Even wachten. Wat is er nou? het? Ik achter. In de trein had ik een spinnetje in mijn haar. En dat heb ik zo lang hierin opgeborgen. Je moet eigenlijk altijd een doosje oh. bij je hebben.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 Dan zullen we dat hier moeten doorschuiven. Ja. Eigenlijk is dit ingewerkt dat zin heeft. Ik ga op de ladder. Nee, niet nee, nee. maar.